Met het de Russische president Poetin houdt de Oekraïnse geheime dienst verantwoordelijk voor de explosie op de Krimbrug. Dat zei hij bij een ontmoeting met de voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de aanslag. Poetin sprak van een terreurdaad gericht op het vernietigen van civiele infrastructuur in de Russische federatie. Eerder meldde een Azerbeidjaans persbureau dat de bestuurder van de vrachtwagen een 51-jarige Azerbeidzjaan was. Rusland heeft onder meer duikers ingezet om onderzoek te doen naar de verbindingsweg. Die raakte zwaar beschadigd. Op een vleeskuikenbedrijf in Waddingsveen is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 80.000 vleeskuikens worden afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zit één andere pluimveehouder. Die mag zijn dieren voorlopig niet vervoeren. Vanwege vogelgriep geldt sinds afgelopen woensdag weer een landelijke ophokplicht. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders. De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen lijkt in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een absolute meerderheid te behalen. Met de meeste stemmen geteld staat Van der Bellen op ruim 56% van de stemmen. Een tweede verkiezingsronde is daarom niet nodig. Zijn belangrijkste rivaal, Wouter Rosenkrans, van de rechtspopulistische FPE, komt niet verder dan 18%. De 78-jarige Van der Bellen is verbonden aan de partij De Groene, maar deed net al zes jaar geleden als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen.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 Luisteraars, welkom terug bij Peaceful Radio Show 1511 hier op ZFM. ZFM, wat jij wil. City of Dawn met, uh, ik zie een tikfoutje van me, maar goed, met, uh, samen met Ross Christopher. Um, die hebben een nieuwe album gemaakt, Wonder Than The Sky. De track heet To Love or Die Together. Nou, hoe mooi is dat. Daarna komt A Moving Sound met Starshine. Uh, dan de single van David Lent en Christine Amari, Lovers Bridge. Dus een hoop liefde in de eerste drie. Dan gaan we terug in de tijd naar 1997 met Rishi en de Ancient Secret. En wat, oh ja, we hebben ook nog wat wereldmuziek, Celtic Britannia. Uh, eens even kijken, Ancestor Blaze met Fukani, ook allemaal. Muziek uit lang, lang vervlogen tijden. En op de grachtengrond hoor je Omar Farouk Tekbedek. De sympathieke Turk met zijn prachtige album Mystical Garden. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio. Met de website peacefulradio.info Listening to peaceful radio, please visit my website at bitly.com slash